Radio, hoor je het laatste nieuws uit de regio. Volg het laatste nieuws op Blog en lokale omroep Het is 1 over 7. Dit is het laatste nieuws met Erik van Vliet. Dit is het Regionieuws. Van 1 tot en met 6 februari wordt de 25e collecteweek van de Hesse Stichting weergehouden. Voor deze collecte is men op zoek naar vrijwilligers. Collectanten zijn van harte welkom. Hoe meer collectanten, hoe beter het is en hoe meer geld het opbrengt. 1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen, zo staat er in het bericht, want een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor onderzoek, voorlichting en verbetering van de zorg. Meer informatie kijk op hessestichting.nl/slash collecte. En tot besluit nog een agenda-bericht. De Atletiekunie heeft het Nederlands kampioenschap 20 kilometer snelwandelen toegewezen aan Drunen. Het kampioenschap zal plaatsvinden op de Atletiekbaan van DAK en wel op zaterdag 29 augustus. Het kampioenschap zou eigenlijk in juni al plaatsvinden in Tilburg, maar dat kon vanwege het coronavirus niet doorgaan. Grote favoriet tijdens het sportevent in Drunen is Rick Listing, die de voorgaande drie edities ook al heeft gewonnen. Een belangrijke medaillekandidaat is Paul Jansen van de Drunense Atletiekvereniging DAC. Jansen behaalde bij de Europese kampioenschappen in zijn leeftijdklasse verschillende zilveren en bronzen medailles. Het Nederlands Kampioenschap Marathon wordt gelopen tijdens de Marathon van Amsterdam. Die waarschijnlijk vanwege de coronamaatregelen op 18 oktober gewoon doorgaat. Bij de andere alsnog ingeplande Nederlandse kampioenschappen gaat het om de 20 kilometer snel wandelen. En dat is op 29 augustus in Drunen. Tot zover het Regio -nieuws. Dankjewel Erik en we spreken jou straks weer. Kijken we nog even naar de... Even. Verkeersinformatie! Ja. ja! Net van vakantie hè, je moet even, even weer lennen. Nee. Verkeersinformatie, ja, daar kan ik lang over zijn of kracht over zijn. Nou, doe dan maar dat laatste. Um, nou, geen files in uh, Brabant, dus je kunt gewoon mooi doorrijden naar huis. Het eerste weekend uh, na de zomervakantie. Zometeen een nieuwe huithouding op. Drie uur lang op rollen. wat zit er allemaal in? Nou, Hoe gaat het komende carnavalsseizoen eruit zien? Dat ga ik je zo meteen vertellen. Er is ook een Tilburgs modemerk mode dat presenteert komende week, volgende week vrijdag. Een nieuwe collectie in het Reuzenrad. Ik ga straks bellen met Christel van S.W.R. En natuurlijk ook weer de leukste uittips voor je op een rijtje en de beste muziek, want ja, daar heb je recht op. En uh, ja, ik zei het net al een beetje, ik Katten dat al een beetje. Terug van vakantie, drie weken geen radio gemaakt. De Grote Vraag, ieder jaar komt hij weer terug, zou ik het nog kunnen? Nou, antwoord op die vraag en nog veel meer zometeen na 7 uur. Tot zometeen! Adverteren op de lokale Omroep Golen. Informeer via lokale Mag het licht Mag het licht Zaterdag 24 oktober is het weer nacht van de nacht. Er zijn ook evenementen in het donker, dus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 Ja, goedenavond, 7 uur geweest. Je luister naar de Lokale Ophorlen. Naar het houdt niet op. Het is officieel weekend. De lokale op Omopgoren, de omroep voor Goorle en Rio. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en engagement. Blijf op de hoogte via lokalenomopgolen.nl. Goedenavond. Tonight. Dit is tot negen. 10 uur. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Houd met Maarten van den Hout. Met aandacht voor actualiteit, sporten en de nieuwe releases. We can start here. Het houdt niet op. <laughs> En zo is het mijn act. Terug van vakantie. I'm back. I'm ready, Baby, I'm ready to go. Republika. Eindelijk terug van vakantie na drie weken en eindelijk weer radio maken. Goedenavond, Het is vrijdagavond. 28 augustus 2020. Een nieuwe, het niet op, is daar. Uh, de komende drie uur op deze prachtige zijn dat logaal tot de tien uur vanavond. Het is... Ja, goedenavond. En welkom, Nieuws seizoen uh, inderdaad, ja, niet alleen van dit programma, gewoon überhaupt op de lokaalhoop geholpen. Veel de programma's met zomerstop geweest, maar daar is nou toch wel een einde aan gekomen. Want ja, de eerste ja, officiële week was dit weer, hè. ook uh, niet alleen voor de scholen, maar ook ja, gewoon überhaupt uh, de eerste werkweek na de zomervakantie hier in Zuid-Nederland in ieder geval. Eh, we zijn weer terug, heerlijk voelt dat, als thuis. Vanavond uh, trekken enkele stevige regen en onweersbuien over het land. De stevige buien ja, die trekken naar het noorden en oosten. Het midden- en zuidwesten neemt de neerslag af en kunnen nog een paar lichte buien voorkomen. Later op de avond wordt het op steeds meer plaatsen droog. In de kustprovincies is kans op een enkele bui. Vandaag is het de internationale dag van de roodharigen. Moeten we straks nog een, uh, een band draaien met een roodharige volkman of een roodharige sinosomwriter? Ah, dat gaat wel goed komen. Ja, en de maatregelen die de gemeente Goorlen nam om de drukte en overlast bij de Oostplas tegen te gaan, die zijn tot nu toe succesvol. Dat zegt burgemeester Mark van Stappershoef. Bij de Oostplas is re bij het strandje verboden. Er zijn daar hekken geplaatst, de grond bij het voormalig strandje is bemest en binnenkort lopen daar koeien. Wel blijkt dat dagjes mensen op andere uh, ja, plekken, bij, uh, ja, bij de Oostplas, uh, onder meer bij het uh, gebied ja, waar duikers te water gaan, een ja, plons in het water nemen. En ook bij het eilandje zijn mensen aan het zwemmen. Volgens, uh, ja, volgens de burgemeester houdt de gemeente Goorlen een vinder aan de pols, maar is er nu geen sprake van overlast. En uh, ja, misschien ken je het nog wel van uh, je vakantie, misschien ben, ben je wel in Spanje geweest. Een versmarkt hè, met allemaal lekkere verse producten. Zeg, zeg maar een, uh, ja, een plek waar je boodschappen doet en ja, goede gerechten ook uh, kunt proeven. Nou, dit concept komt na de Emma Passage onder de noemer Mercado Emma. Zo meldt de Emma Passage via haar website. Geniet nou, genieten geblazen. Bij uh, Mercado Emma tap je zelf olijfolies, vind je veel kruiden om uh, zelf mee aan de slag te gaan of neem je een verse maaltijd mee. Het water uh, loopt mij al in de mond moet ik zeggen. Want uh, ja, je haalt er ook chocolade, soep en mm, nou, ja, nog veel meer. De versmarkt opent op 1 september en is tegenover Gianotten Mutsaag te vinden. Bereid je voor op een grote markt, want de oppervlakte van het pand is 450 vierkante meter. Er komen ook 60 zitplekken om te genieten van een broodje, een verse maaltijd of een kop koffie. Dus ja, ook ideaal natuurlijk hè, je laptop open te klappen en weer eens anders te gaan werken of te studeren. Nou. En een paar weken geleden, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, maar toen, toen hadden we die hittegolf. Hè, dat het echt, euh, nou ja, hoe lang was het uiteindelijk? Bijna twee weken lang. Echt gewoon boven die 25 graden was, of boven de 30. En nou ja, nu bereiden we dus een beetje op de nazomer voor. Hè. We gaan richting uh, september. Hè. De, de, de ember, die komt weer in de maand. <laughs> Dus euh, nou ja, dan, euh, hè, de, de herfst die is al een beetje in zicht, een beetje nazomeren. En toch is het zover. Ja, we spotten pepernoten. En dan bedoelen we geen kruidnoten, euh, maar echt de, de pepernoten in Tilburg. Ze zijn weer te vinden in de supermarkt, jongens. 28 augustus 2020. Pepernoten liggen al in de winkel. Ja, dat is niet eens het echte nieuws, hè? het gaat erom of er welke, welke kleur Piet hè, er dan op de, de, of de, op de verpakking zit. Hè? Dat is misschien meer het echte nieuws. Ja, het duurt nog een kleine vier maanden voordat het pakjesavond is, maar je kunt nu al dus van de kruidnootjes genieten als je wilt. In de Tilburgse vesting van Plus IJsselstein, daar hebben ze de allereerste pepernoten. Daar zijn ze gespot, jongens. Ja, ja. Nou goed, ik doe het uh, voorlopig wel uh, met een zakje chips of ofzo. Ja. Um, ja, het is weer jouw moment. Vraag nu je verzoekplaat aan, want wij zijn er voor jou. Ja, jouw moment, daar bedoel ik mee. Waar heb jij zin in, welke plaat wil jij horen? Het is vrijdagavond, het is de allereerste week na de zomervakantie. Dus ik kan me ook zo voorstellen dat je hem uh, ja, vandaag, of in ieder geval vanavond, dit moment extra hard nodig hebt. Die weekendrammer. Wat wil jij horen? Um, Plaat aanvragen kan heel makkelijk. Doe je via 013-54-1344. Ja, even ja, kijken, de telefoonlijn doet het nog steeds. 013 54 Of via facebook.com slash maarteloog. Ook die pagina staat wagenwijd open. Welke plaat wil jij horen vrijdagavond? Het houdt op op de lokale horen 013-54-1344 of facebook.com slash maarteloog. Natuurlijk ook een aantal liedjes vanavond die ik meenam op vakantie. Op het vakantiebandje. De nieuwe van Black Honey, die heet Bietjes. Als je dit soort plaat hoort, dan weet je dat de vrijdagavond is begonnen. En ook heet dan nu op Arctic Monkeys en Fluorescent Adolescent. Ik probeer het maar eens een aantal keer snel achter elkaar te zeggen. Fluorescent Adolescent. Ja, Black Honey daarvoor. En uh, Bietjes, de nieuwe zin Het uh, stond op mijn uh, vakantiebandje dit jaar. Want ja, ik maak die gewoon nog heel ouderwets. Fijn liedje is dat uh, nog steeds. En ik ga er nog uh, wel een aantal meer draaien hoor. Liedjes die ik mee heb genomen op vakantie. Of um, in een ander geval voor het eerst op vakantie heb gehoord. Um, en ik ben ook uh, benieuwd naar jouw zomerheren. Waar uh, ben jij naartoe geweest? Wat zijn jouw zomerherinneringen van 2020? Misschien dit jaar gewoon wel dicht bij huis, hè? dat kan ook, ja. Laat het even weten via 013-534-1344 of via facebook.com, stijf en dan ja, Laat het dan ook even meteen weten wat jouw ideale vrijdagavondplaat is. Ik ben benieuwd, jouw zomerherinneringen van dit jaar, van 2020. Ja, iets totaal anders dan, want uh, ja, het zal een ander carnavalseizoen gaan worden dan voorgaande jaren. Hè? Dat mag duidelijk zijn, maar carnaval in Kruikenstad dat gaat altijd door. Carnavalstichting Tilburg die zegt dat per evenement bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn binnen de ja, geldende maatregelen, maar dat de basis zal bestaan uit livestreams. <laughs> zit je daar ook thuis uh, hè? met je oranje groene sjaal of... Uh... Tenminste, in Tilburg is dat het dan het uh, dat geval. Zit, zit je achter uh, de, de, de PC, achter de computer, achter dat beeldscherpje? Zit je een beetje dronken te worden en een beetje. Uh, ja, ja, fout mee te zinnen. Maar goed, de vele vrijwilligers van uh, Carnaval Stichting Tilburg die zijn dit jaar al op uh, tijd gestart met de voorbereidingen. Want ja, ze kunnen niet in de toekomst kijken, maar ze willen natuurlijk wel scenario's klaar hebben liggen om voorbereid te zijn. Dat vertelt Patrick D. Wes. Hij is voorzitter van Carnaval Stichting Tilburg. Een door carnaval 2021 is geen optie. Hij zegt: we zijn ervan overtuigd dat carnaval ook op een veilige en verantwoordende manier uh, ja, gevierd kan worden. De officiële start van het nieuwe carnavalseizoen is natuurlijk op de 11e van de 11e. Dat is trouwens ook de datum dat dit programma ooit begonnen is. Nou goed, dat zal via een livestream uitgezonden worden vanuit een poppodium 013 in samenwerking met Stichting Kruiden TV. En als de huidige maatregelen niet verscherpt worden, dan ja, kunnen er ook beperkt aantal personen op locatie aanwezig zijn. De 11-11-viering zal zoals altijd in het tegenstaan van de bekendmaking van de prins van Kruikenstad. Ja, en het motto van Carnaval 2021 dat is dit jaar Kijk maar Wegershout. Wat meer komt er op, ja, kijk maar wat je doet. Geniet van het leven en doe vooral wat je denkt dat je moet doen. Carnavalstichting Tilburg roept alle kruiken en kruikinnen wel op om de maatregelen omtrent corona in acht te nemen. Samen zijn we groen-oranje... En zorgen we voor een veilige carnaval, uh, voegt Davis toe. Nou, zo is het wel. Um, ja, ik vroeg je naar uh, jouw ideale vrijdagavondplaat. En uh, wat mag dat zijn? Je kunt uh, ja, ja, ze allemaal nog doorsturen via 013 1344 of via facebook.com slash mateloog. Kan tot tien uh, uur vanavond. Wat wil jij graag horen? Laat dat even weten. Uh, Kevin, die kwam met deze. Ja, dat was natuurlijk uh, volgens mij Pingpop. 1992, Puljam, Eddie Vedder, die uh, sprong het publiek in uh, vanaf uh, grote hoogte. En veel mensen denken dat hij uh, dat op live deed. Maar nee, dat was op uh, dit liedje. een van de ondergewaardeerde Puljam uh, tracks is dit. En Kevin, die wil hem graag horen. Nou Kevin, hier is hij. Puljam en Porch. What the fuck is this world? Into, you didn't. leave a message, I your voice one last time. Daily mind till this could be my time by you. Would you. hit me? Would you hit me? I may think In zin van Iels, baby, let's make it real. Nou, niet de afgelopen week dus, maar de twee weken daarvoor op vakantie geweest. Eén weekje vaals en ook nog vijf dagen in uh, Julianendorp... En de eerste week in Vaals toen kwam dit nieuwe liedje. Dat kwam toen op mijn pad. De nieuwe zin van Eels. Baby, let's make it real. En ik vond dat op zich wel grappig. Want ik was daar twee jaar eerder. Was ik daar ook geweest. En toen had ik het nieuwe album. Of tenminste, het laatste album tot nu toe. Had ik toen bij. Van dezelfde band. Van Eels. Is wel een beetje toevallig natuurlijk. Daarvoor Puljam en Porn. Week. Dit is een weekend. Wacht dus weer, weer, weer bericht. En wat zijn jouw zomerherinneringen van uh, afgelopen zomervakantie? Eh, Kunnen we een beetje nazomeren met z'n tweeën? Uh, laat dat even weten. Laat daar ook meteen je favoriete liedje achter. Doe dat via 013 504 1344 of via Facebook.com slash maartenlog. Ja, dan het weer voor de kom het komende weekend, de komende twee dagen. Morgen dan zijn er in de ochtend in het westen wolkenvelden met kans op enkele, ja, enkele buien. In de middag en in het oosten is het overwegend droog met wolkenvelden en ook wat zon. In de middag dan worden de buien wat veller en is kans op onweer. De meeste en stevige buien komen in het westen en rond het IJsselmeer IJsselmeervolg. Maar ook op andere plaatsen kunnen een paar buien ontstaan. We zijn ook droge perioden met een afwisseling van stapelwolken en zon. Het wordt zo'n 19 graden in het westen en 20 tot 21 graden in het oosten. Er staat een matige zuiden tot zuidwesten wind. En in het westen steekt in de loop van de middag een noordwesten wind op. De avond verdwijnen de meeste buien en later op de avond. En in de nacht is in de kustprovincies kans op een bui. En in het binnenland dan kunnen enkele mistbanken ontstaan. Zondag dan valt de temperatuur iets lager uit door koelere lucht uit het noorden. Het wordt 18 tot 19 graden in de kustprovincies tot plaatselijk 20 graden in het zuidoosten en oosten. Ook dan kunnen we buien verwachten. In de ochtend maken we vooral de kustprovincies ja, kans op enkele buien. En in de middag dan kunnen we in het hele land buien voorkomen en schijnt tussendoor even de zon. De meeste buien die zullen in het binnenland ontstaan en daar kan lokaal onweer voorkomen. En er staat een matige noordenwind en in de kustgebieden dan is de wind vrij krachtig tot, uh, ja, tot krachtig. Goed, welk liedje wil jij horen? Vraag je favoriete liedje aan via 013-534-1344 of via facebook.com slash madelog. Laat me weten waar je zin in hebt. Sowieso ga ik uh, ja, nog een aantal plaatjes draaien van het vakantiebandje wat ik uh, ja, bij had de afgelopen weken. Dus de, ja, dat zit uh, wel goed. Sowieso ook veel nieuwe muziek uh, uh, ja, uitgekomen. Veel uh, nieuwe muziek verschenen de afgelopen tijd. Dus uh, nou ja, daar ben ik voorlopig wel uh, zoet mee. En ook vandaag weer zijn er een uh, paar nieuwe singles ja uitgebracht van uh, ja, bekende bands, maar daar zou ik je wel later mee lastig vallen in uh, positieve, positieve zin natuurlijk van het, uh, van de, van het woord. Ja. Wie, wie, wauw, wauw, wauw, wauw, weekend wauw, wauw, wauw. Wie week week wauw, wauw. week week het weer week week week week week week week week op week week week week week week week week week week week week week week week Voorlopig kunnen we die hopelijk nog in de kast laten zitten, de snowcoats. En Pool Girl, dat is een nieuwe zin: Nederlandse band is het. Ze zit op een Engels label, dus dat gaat hard met die gasten. Daarvoor ook, ook nog ja, Oasis en The Shock of the Lightning. In grote kans dat jij thuis ook een platenspeler hebt. En nou ja, als jij op zoek bent naar de leukste platen... dan uh, ja, heb ik een uh, mooi nieuwtje voor je. Want donderdag 10 september op Pieter Pieterveleplein... Dan, uh, nou ja, dan moet jij daar dan eigenlijk te vinden zijn. Want dan wordt er namelijk een platenbeurs georganiseerd... in de Buitenlucht op het Plein. Nou, de entree die is helemaal gratis. Het is een, uh, ja, een platenbeurs. Het is een initiatief van Robbie Records. Zij uh, organiseren platenbeurzen door het hele land. En in juli was de beurt... Uh, ja, uh, jaar was de beurs ook al in Tilburg uh, te vinden. weg toen ja, een klein beetje verschoven. Maar ging nog wel door. En de platenbeurs op het Pieter ja Die is gratis toegankelijk dus. Uh, duurde van uh, 11 tot 7. Uh, ik had... Nou, ja, nou ja, van 11 tot 7, ik dacht misschien is het nog wat langer maar nee, van 11 tot 7, uh, platenboeren uit het hele land, die verzamelen zich dan op het plein. En de terrassen op het plein, die zijn uiteraard geopend, zodat jij uh, ja, lekker kunt genieten, ook van een hapje en drankje, als je dan uh, he, aankopen hebt gedaan. Maar dit is dus, uh, ja, over een paar weken op donderdag 10 september op het Pieterveleplein, dan uh, van 11 tot 7 is daar weer een platenbeurs. En misschien ga je deze er wel vinden. The Clash en London Calling.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 And draw another breath London calling And I don't wanna shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no highs Except for that one With the yellowy eyes The ice cream is coming The sun's zooming in Engine's stuck on it The wheat is going through A nuclear error But I have no fear Cause London is drowning out. ice the rim And I, I live by the river Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh Now get this London calling, yes, I was there too And you know what they said Well, some of it was true London calling at the top of the dark. To like Ik dacht, de uh, Clash met London Calling, dan gooi ik er meteen ook nog een ander punkliedje in. Uh, wat recenter, alhoewel, vergeleken dan met die vorige van The Clash. Want dit kwam alweer uit uh, 2005, de dead s en Riot Radio. Daarvoor dus London Calling van The Clash. Nieuw muziek is er natuurlijk ook, want het is uh, ja, nieuw Music Friday. Het, seizoen. het nieuwe muziekseizoen is ook alweer een beetje begonnen. Dus dat is mooi, hè? we zijn een beetje uit die kom de dus Dat is fijn, dan komen er nieuwe platen uit. Niet alleen nieuwe albums, maar ook gewoon nieuwe liedjes. Ik heb hier de nieuwe van uh, Nothing But Thieves als eerst voor je. Die is... Uh, vandaag verschenen, die uh, nieuwe Sinnoh. Er komt ook een nieuw album, een derde album. Dat gaat uh, 23 oktober uitkomen dit jaar. Moral Panic. Nou, is Everybody Going Crazy? Die heb je ja, ongetwijfeld wel een keer uh, ergens voorbij horen komen. En Real Love Song is ook een hele fijne. Deze derde die is iets steviger vergeleken met uh, die vorige twee. En ik ben ook benieuwd wat je hier uh, ja, van vindt. De nieuwe van Naf Sings vandaag uit. Dit is Unperson. Cause I don't know I'm Hallo? Hallo? Hallo? Antwoordapparaat! <laughs> er is niemand thuis, maar laat je boodschap achter Laat de. Stardust, Music Sounds Better review. Zo is het maar net. Dit was een project van de helft van Daft Punk. Van Thomas Bangalter. Dat is, als je Daft Punk opzoekt, dan is hij de zilveren robot. Niet de gouden, maar de zilveren robot. Sight projectje, dit Stardust en Music Sounds Better review. Daarvoor de nieuwe zin van November But Thieves. Die is dus sinds vandaag uit. Unperson en 23 oktober dan komt het derde album uit Moral Panic. Um, ja ook en ik even laten horen Want dat is wel leuk uh, Die Music Sounds Better Review van uh, Stardust daar komt dat vandaan? Nou dat komt uit 1981 de oorsprong Het heet Fate het Origineel is van Chaka Khan Chaka Khan wat Dus nou Jij herkent het ook meteen hè Dat gitaartje Nou daar komt het ja Ja ook leuk hè Ja Vandaag is het de internationale dag van de roodharigen. Dus bij deze ik even iets van Florence Wells draaien van Florence en de Machine. Want dat is natuurlijk ook een redhead. Ik kies in dit geval voor Kiss with a Fist. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire. André Regieu is een... Een? Limbo! Chantal Jans is een? Limbo! Jacques Poels is een? Limbo. Max Verstappen is een? Limbo. Limbo. Ja, voor de rest ken ik geen Limburgers, uh, nee. Limbo! Limbo. Ja, als leuk als je even een weekje in Limburg bent geweest, dan moet je deze ook wel draaien daarna, natuurlijk, naar die week. Limbo van Fisher Z naar Fycher Z hem hart. Ik hoop jij ook nog de komende twee uur. Want ja, er komt nog veel aan hoor. Ik ga zo meteen onder andere bellen met um, Christel. Zij is van SWR, dat is een Tilburgs modemerk. En zij pre presenteert volgende week vrijdag samen met haar collega een, een nieuwe collectie. En dat doen ze niet zomaar, nee, in het Reuzenrad. Dus daar ga ik zo meteen ook nog even over uh, fiesje zet dus Limbo, daarvoor ook nog Kiss with a Fist, Florence en de Machine. Florence Welsh, zij is een, een red hat, iemand met rood haar. En vandaag is de dag van de roodharigen. En die kunnen kussen, dat is niet mis hoor. Nee. Dit is het Regio De gemeente Tilburg probeert uit alle macht nu te voorkomen dat de McDonald's zich gaat vestigen... in het monumentale pand waarin tot voor kort restaurant even zat. Een fastfoodzaak hoort namelijk niet op deze plek, zo vindt de gemeenteraad. De fastfoodketen zou niet voldoen aan de eis van hoogwaardige horeca. De eigenaar praat naar eigen zeggen met meerdere kandidaten voor de verkoop van het markante gebouw. De plein staat bij de noordentree van het station en dat staat nu leeg sinds het restaurant daar in mei dit jaar over de kop ging. Johan van Laaroven is weg uit de gevangenis in Vught. Frans, zijn broer, heeft hem afgelopen vrijdag in alle vroegte opgehaald. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft eind juli besloten dat de Tilburg mee mag doen aan het penitiair programma... waarvoor hij in de laatste fase van zijn detentie niet in de gevangenis hoeft te zijn. De broer van Johan van Laaroven zegt dat Johan blij is dat hij terug is ontbijt met de zachtgekookt eitjes maakt hem prima... want het heeft hij een tijdje gemist in Taiwan. De 59-jarige oprichter van de koffieshopketen de Glass Company... zat 5,5 jaar gevangen in Thailand... en werd op 16 januari vrijgelaten en overgebracht naar Nederland. Dit was het Regio Nieuws. Dank Erik, tot zometeen. Hoi hoi. Iedereen weet het eigenlijk wel. Niets doen is nu geen optie meer.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 is tot 10 uur. Het houdt, Het houdt, niet, op. houdt niet op. Met Maarten van den Hout, met aandacht voor actualiteit, sport en de nieuwe releases. The Gozer die die Maarten. En tijd en aan het begin van het tweede uur. Nu niet op op de lokale moeite Goedenavond en leuk dat je erbij bent. Uh, het is uh, nog, tw ja, nog, nog twee uur gewoon tot, uh, tot tien uur vanavond. Waar heb je zin in? Laat je favoriete bladen achter via 013-534-1344 of via de Facebookpagina van dit radioprogramma. Dat is facebook.com slash Maartenlog um, Ja Normaal uh, dan uh, neem ik altijd uh, zo uh, net na acht uur de nieuwe releases met je door. Nieuwe albums, die zijn verschenen. Uh, die zijn er zeker wel. Ik ga ze alleen straks met je doornemen. Dus alleen uh, ja, de afgelopen weken. Uh, ja dat ik op vakantie was is er ook al best het een en al uh, wat uitgekomen um, nieuwe albums bijvoorbeeld van Biffy Clyro, Sea Girls, The Lemon Tricks nou die draaien we allemaal graag hier uh, bij de Logan op horen en ook The Killers die hebben een uh, nieuwe plaat uit, um, het wordt het uh, beste album uh, ja genoemd. Uh, sinds het, debuut, uh, het debuutplaat, die hot vast, weet je wel. Uh, waar echt ja, de ene naar de andere het op stond. Um, en ik ben het daar op zich wel mee eens, denk ik. Uh, het nieuwe album, het zou eigenlijk al in mei uitkomen, maar is nou uh, verschoven. Um, Imploding the Mirage, zo heet het. Uh, misschien dat je wel uh, liedjes kent als... Um nou ja, noem eens wat Maarten. Wat, stond er allemaal, wat staat er allemaal op? Uh, My Own Soul's Warning heb ik een keertje gedraaid. Caution, Fire and Bone, dat zijn uh, de sinnels. En er is alweer een, uh, een nieuwe sinnel verschenen. En die wil ik je nou even graag uh, laten horen. Nieuwe muziek van The Killers. Staat dus op een nieuwe album. Dit is Dying Breeds. Double Pilots en Plush en daarvoor de nieuwe zin van The Killers, Die in Breed, het nieuwe album dat is dus uit Imploding the Mirage, zo heet dat. Ja, er zijn de afgelopen maanden al verschillende events aangekondigd in het reuzenrat aan de spoorlaan, van diners tot silent disco's, maar Tilburgs modemerk SWR voegt daar nog iets heel bijzonders aan toe. Want volgende week vrijdag op 4 september, dan uh, wordt een nieuwe collectie namelijk gepresenteerd op grote, ho uh, gro grote hoogte. Ondernemers uh, achter het Women's Fashion Label, dat zijn uh, Femke en Crystal. En ik heb de helft nu aan de telefoon en dat is Crystal. Goedenavond. avond. hallo. Hoe is het? Uh... Ja goed, we zijn aan het afstellen. Want dus dan ik vandaag nog een kijkje gaan nemen, dus het begint spannend te worden. Ik ben er uh, ja, ook nog vanmiddag uh, langs gefietst, inderdaad, uh, dat reuzerad. Uh... Ja, um, ja. waar hebben jullie eigenlijk elkaar, elkaar leren kennen, jij en Femke? Nou, dat gaat inmiddels al een tijdje terug. Ik geloof dat het ongeveer 2014 is geweest. En Femke had toen al een maatwerklabel. En ik ben ooit als klant bij haar geïntroduceerd en altijd blijven plakken. En samen hadden we een gedeelde droom. En uh, we hopen die nu te verder gaan re realiseren. Ja, als SWR, als zo heet jullie modemerk, waar staat, ja, dat, waar staat dat voor eigenlijk, jullie merk? Ja, echt letterlijk vertaald, uh, zoals we zijn. We zijn zoals we zijn en het heeft ons echt wel even gekost om erachter te komen wie we dan zijn en hoe dat we dat mogen zijn. En dat is ook wat we alle andere mensen gunnen. Uh, dus vandaar daarna. Ja, en jullie zeiden net al dat jullie echt, ja, net, net begonnen zijn, eigenlijk. Volgens mij, uh, vorig jaar, eind vorig jaar, zijn jullie begonnen, volgens mij. Um, heeft corona eigenlijk nog um, ja, roet in het eten gegooid um, met het opzetten van het bedrijf? Want jullie zijn vorig ja. jaar dan begonnen, maar hè, je wil natuurlijk ook een beetje uitbreiden. Nou, zeker weten. Sterker nog, we hebben vandaag precies een jaar geleden hebben we ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar dan sta je ingeschreven, dan begint het hele feest pas. En daar was al een jaar aan voorbereiding aan vooraf gegaan. En 27 januari van dit jaar mochten we eindelijk lanceren ja, en daarna groeide corona goed in het eten. Dus daar hebben we flink wel wat last van gehad. Slechtere timing hadden we niet kunnen hebben. Nee, en ik, ik denk ook dat veel mensen ja, ja, dit herkennen. In, of in, in ieder geval op dit moment in een situatie uh, zitten en precies hetzelfde hebben. Um, maar even terug naar uh, de collectiepresentatie. Die vindt dus op vrijdag 4 september plaats om uh, 4 uur. Dus uh, alleen voor genodigden in dit geval. Um, ja. Hoe is die samenwerking eigenlijk tot stand gekomen samen met het Reuzenrad? Ja, Deze tijd vraagt ook om creativiteit, hoe uh, cliché het ook klinkt. En als start-up zochten wij natuurlijk ook een manier om, uh, om ons te onderscheiden. En hoe kunnen we nou onszelf uh, anders, anders weg gaan zetten? En ik ben een geboren en getogen Tilburgse. Dus toen ik zag dat het reuzenrad er twee maanden staat, dacht ik, weet je wat? Ja. Uh, wat hebben we te verliezen? Beet, we gaan inderdaad. gewoon de koging wagen. Ja precies, want uh, ja, nee heb je en ja kun je krijgen in dit geval. Uh, precies, dat. precies zo, ja. Precies dat. En hoe gaat het dan in zijn werk? Want ja, als ik zelf uh, ja, even nadenk van hoe gaan ze dat in godsnaam doen? Gaan er dan modellen met die collectie uh, allemaal in zo'n karretje staan? Hoe in godsnaam ga je dat regelen dan uh, of organiseren? Ja, zonder meteen alles te verklappen voor de genodigden. Uh, we gaan zowel gebruik maken van het rad als van de grond. We hebben voor uh, elke hebben we een model. Maar we zorgen er ook voor dat het op de vloer allemaal goed te zien is. En uh, dat er daarna wat quality time is. Corona-proof natuurlijk in de grondels in het reusrad. Zodat ze niet alleen onze kleding beter leren kennen, maar ook de mensen die ze showen. Want dat zijn allemaal familie en vrienden die bereid zijn om ons te helpen. Ja, en ik zou het ook filmen als ik jou was. Want dan heb je daarna ook nog iets natuurlijk voor op de website. Dat staat zeker op het lijstje. Ja, absoluut. Oké, okay, top. Volgende week vrijdag dus, 4 september. Om 4 uur dan gaat dat plaatsvinden. De collectiepresentatie in het Reuzenrad. Christel, mag ik jou een heel fijn weekend wensen? Ja, van hetzelfde. Ik heb nog wel een toepasselijke plaat erbij gevonden. Waar meerdere kledingstukken in zit. Short skirt ja. long jacket van Cake. Ik weet niet of je het kent. Nou, het, als ik hem hoor, ongetwijfeld, want het klinkt heel toepasselijk. Ja, hij krijgt best... Uh, hij, hij krijgt redelijk wat airplay. Af en toe dan hoor je hem wel eens uh, voorbij komen. Misschien ken je ze ook wel van The Distance, bijvoorbeeld. Of I Will Survive, hebben ze ook een, uh, een keer gedaan. Uh, maar, die ga ik nou draaien, inderdaad. Uh, Super. Dit is hem. misschien nog een goede plaats voor volgende week. Nou, inderdaad, kun je gewoon onder het filmpje plakken. Tenminste, als je het rechter krijgt in ieder geval. Hé, hey, Christel, fijn weekend. Ja, van hetzelfde. Dit is Cake. it. picking up. En uh, short skirt, long jacket en uh, ja, plaat over En ja, als je dan toch meer wil weten over uh, SWR, over dat uh, fashion label, hè, volgende week dan hebben ze dus uh, de collectiepresentatie in het Reuzenrad aan uh, de spoorlaan. Um, dan ga je naar swr .fashion. Dus SWR.fashion. Het is niet SWR.fashion.nl zo. Nee, het is swr .fashion Enter. En uh, nee, dan uh, moet je het vinden. Dit is uh, nieuwe muziek. Dit is Biba Doobie en Care. Oh, nee, dat is, dat is hem nog niet. Even kijken. Net terug van vakantie, hè. Ja. Foutje. It's been since I Je kunt wel uh, ja, duidelijk horen dat zij een beetje ja, uit, de 90's, dat, uit de 90s komt. Daarin is opgegroeid. Of in ieder geval veel in de muziek heeft geluisterd. Veel Pearl Jam, veel Nirvana. Want de Grunge-invloeden zijn zeker te horen in de nieuwe zin van Biba Care, daarvoor ook nog Cake. En uh, short skirt, long jacket. Ik keek er naar uit naar die band. Oh. Het is vrijdagavond en iedere vrijdagavond op lokale opgolen. Of mensen ja nu weer terug van, van uh, vakantie natuurlijk. Maar vanaf nu gewoon weer iedere vrijdag op lokale opgolen. Van 7 tot 10 een nieuwe headhoud niet op met natuurlijk de beste muziek. Want waarom? Nou, gewoon heel simpel, omdat je daar recht op hebt. Ja, en het kan niemand jou afpakken. Ook iets horen? 013 54 1344 of facebook.com slash Dit is Wolfmother, The Joker en The Thief. Dit is het Houd Dit Op, op de lokale Omroep Gorlen. Denk, dit lijkt verdacht veel op The Pala. Maar ik kan je vertellen, het is ook The Pala. nieuwe al van het album wat eerder dit jaar uitkwam, The Slow Rush. De nieuwe signal heet Is It True. The Pala en daarvoor Wolfmother en The Joker and The Thief. Dit zijn een beetje gelijksoortige nou, ja, riffjes. Daar kom je beginnen voor. AC dc En Highway to Hell natuurlijk. Zometeen, dan neem ik je even mee naar de... Platenzaak, nou even ja, een beetje rondneus in de nieuwe albums. Wat is er allemaal uitgekomen, hoi zo meteen. En hij eindigt zoals elke ACDC-blaad. Namelijk zo. Ja, dat is hem helemaal. Hey, afgelopen week, toen kwam ik deze weer tegen. En deze, die heb ik Lanny gehoord, zeg! Zo! En ik had hier zo zin in, dus ik ga hem er wel meteen achteraan gooien. Dizzy Rascal, ik ben benieuwd of je deze nog kent. Lanny Goort, ik kwam weer eens tegen. Dit is Dance With Me. What's up, And keeping my eye on your movements, I can't see no room for improvement. But why you all over there on your Jack Jones? You need to let me get behind your backbone. Cause I'm the man for the job, let me work here I won't waste no time, I make it worth it. 100%, I make it worth it. You got a body to die for, let me work here Now it's murder on the dance floor. I wanna take this further than the dance floor. I ain't fool's fool, but I'm still hardcore. You're gonna give me everything I ask for. It's not a long team, you're the boom team. Maybe more than a hotel room team. I'll never know it If I just walk past, I really wanna dance So I guess I'll She just pass no, oh Look at those guys, it's in her eyes She's good to, oh She can satisfy my mind, body and yes. soul. Come and oh. dance with me, come and dance with me Come and dance with me, come and dance with me I see you glancing me, that's why I'm asking B So let's party be, come and dance with me If I'm out on my own, then I can look at you Looking at me If I'm out on a date, then I just shut my eyes Then I can't see Away from the bar, tell your boyfriend hold your job and start I see you dance with me, that's why I'm asking, B. So let's party, B. Come and dance with me, yo. It goes on and on. I see you get excited like this is my song. You think I wanna get involved? You are not wrong. 'Cause I've been waiting for this moment all night long. So I creep, creep, creep back to your seat. I put my left eye checking out your scenery. I put my right eye right where it needs to be. No matter how I look at like it, you look good to me. Still, I'm looking for the perfect view. The way I see it, that's right next to you.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 To me. I know you didn't come out to stand and stare. You bought new shoes and you did up your hair. You made a real effort tonight, and it shows. I can tell by your face you don't wanna be alone 'cause the mood is right and the time is now. And if you can't do it, I'll show you how. All you gotta do is get loose, let go, just throw a couple shakes, put your skills on show. Oh. <coughs>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 Tell your boyfriend, hold your job And dance with me Ja, samen met Calvin Harris, hè, deze Dizzy Rascal en Calvin Harris Dance with me, Lanny gehoord zeg En uh, Highway to Hell van ACDC ook nog uh, daarvoor um, Even dan de nieuwe releases met je doornemen Even snel uh, Seth Delisa uit Nederland uh, Om daar meteen uh, mee te beginnen Shabrang, dat is haar nieuwe plaat, die is uit Ook Disclosure, die kennen we nog wel uh, Uit uh, de UK die Met een uh, dense elektronische beat Die hebben een nieuwe plaat uit Energy zo heet Gregory Porter... ...dat is die man met die uh, tulband om zijn hoofd... Uh, ...dat komt dan volgens mij omdat hij ooit... ...een ongeluk uh, heeft gehad. Uh, hij zit op het uh, Blue Note Records... Hij maakt uh, heerlijke fijne jazz, soul... ...All Rise, dat is zijn nieuwe plaat... ...die is sinds uh, vandaag uit... Ook, uh, ja, dit vind ik misschien nog wel een van de mooiste. Ik moet hem nog helemaal beluisteren, maar ik heb één liedje ervan gehoord. Uh, Angel Olsen. Zij komt uh, uit de Verenigde Staten. Zij maakt een beetje een mix van folk rock. Uh, ja, het is heel erg rustig, maar ook heel mysterieus. Ja, het is echt prachtig. Je moet het eigenlijk op de late avond maar eens opzetten. Ergens tussen 11 en 12, als je er tijd voor hebt, euh, doe dat. Whole New Mes zo heet haar plaat. Um, ja, het moet echt prachtig zijn. Het kan eigenlijk bijna niet anders. Um, dan is er ook nog The Magic Gan. Dat is een uh, nieuw bandje uit het Verenigd Koninkrijk. Zij maken ook een beetje ja, popperokliedjes. Death of the Party heet dat. Heb ik wel eens een keertje gedraaid uh, hier. Um, Kijken, welke is dat ook alweer? Volgens mij... Think for a Second is dat en oh, Make Time for Change. Dat zijn uh, bekende liedjes van hun. En natuurlijk de release waar het vandaag om ging. Dat is Metallica met S&M 2. En S&M dat staat in uh, dit geval voor Symphony en Metallica 2. Dat uh, hebben ze ja, gemaakt met het, uh, uh, ja, het symfonieorkest... En uh, dat hebben ze ook in 1999 gedaan. En nu dus, 21 jaar later, is daar een deel 2 van uit. En ik heb gelezen ergens dat die uh, beter zou zijn dan deel 1. Het is een uh, flinke live, want uh, ja, het is 2,5 uur aan uh, muziek. Dus ja, als fan zit je sowieso goed. En nou ja, ik ga daar nu iets van draaien. En dit is toch wel uh, uh, een van uh, de bekendere classics... In ieder geval, ja, het is, ja een, een redelijke hit geweest, kleine hit. Metallica samen met het San Francisco Symphony. Dus metal meets symfonie muziek, de klassieke muziek. En the memory remains is het in dit geval. Let's show the symphony how loud you can get, alright? Starting eyes in the Feeling the way, quack, quack, The band En normaal is dit uh, Marian Faithful op de albumversie van Reload. Die er als een soort demonen dan op het einde in zit. La, la, la, la, la, la. In dit geval is het gewoon publiek dat mee zit te uh, jallen. Ja, en dan als je dit hoort, dan besef je ineens weer, oh ja, ik mis iets. Concerten is natuurlijk helemaal niet nauw. Metallica, het tweede deel van S&M, is vandaag uitgekomen. Symphony en Metallica, samen met het San Francisco Symphony in dit geval. The Memory Remains Live. Origineel komt dus uit uh, 1997, dus ja, helemaal nieuw is het wel. Helemaal nieuw is wel deze nieuwe van Circa Raves, samen met Elfie Templeman, die heet Lemonade. It's easy if you try Via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale om Daar gaat ie weer! De Von Bondies, come on, come on. Daarvoor ook nog nieuwe muziek van Circa Raves. Samen met Elfie Templeman en Lemonade, zo heet de, de nieuwe single. Zometeen, na 9 uur, het laatste uurtje, het houdt niet op op lokalen op Goorlen. Wil je nog iets horen, vraag je favoriete liedje aan via 013-504-1344 of via facebook.com slash maartenlog. Zometeen sowieso weer de uittips, want er is genoeg te doen in en rondom Goorlen. Dus dat zometeen. Nu eerst het laatste nieuws, het allereerst met Erik van Vliet. Het is 9 uur. Dit is het regio nieuws. Dit is het nieuws van de afgelopen week... Een stoer huis staat er momenteel in Riel. Het huis is van staal gemaakt, van hout en beton. En ongewoon is voor ons gewoon, zo hebben de bewoners gemeld. Het huis is van de familie de Jong en staat aan het zandeind. En mocht je af en toe iemand zien knippen op de rechte heide, dan is het iemand die het nodig heeft voor een lekker biertje. Tilburger chef Smulders was namelijk aan het knippen. Hij heeft het